Zeg wat shalom allemaal. Samen het Shema zingen. Shema Israël. Yahweh is onze God. Yahweh is één.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 Amen. Dan willen we de Sabbatspsalm zingen, psalm 92, Tof, Leodot, La Adonai. Mozes riep de gehele gemeenschap van de kinderen van Israël bijeen En zei, dit zijn de geboden die de eeuwige mij heeft opgedragen om aan jullie te vertellen. Zes dagen mag je werk verrichten, maar de zevende dag moet heilig zijn voor jullie. Een dag van rust ter ere van de eeuwige. Jullie mogen geen vuur ontsteken in jullie huizen op de Shabbat. Mozes zei tegen de gehele gemeenschap van de kinderen van Israël. Dit is het wat de eeuwige mij heeft opgedragen te zeggen. Laat ieder een gift doen voor de eeuwige. Ieder een gift naar zijn eigen hart hem ingeeft. Een gift voor het huis van de eeuwige. Hierop ging de gehele gemeenschap van de kinderen van Israël van Mozes heen om de gaven te halen. Ieder wiens hart hem drong en wiens gevoel hem aanspoorde, bracht de gave voor de eeuwige ter vervaardiging van de tent der samenkomsten en ten behoeve van de daarbij behorende dienst. Bezael, de zoon van Uri uit de stam van Juda, zou het werk gaan verrichten met Aholibab en met alle vakmannen en vakvrouwen met inzicht om het werk voor het heiligdom te verrichten. Geheel zoals de eeuwige het geboden had. Mozes ontbood Bezael en Aholiab zijn namen bij Mozes alle gaven die de kinderen van Israël bijeen hadden gebracht voor de werkzaamheden aan het heiligdom in ontvangst. Bezael vervaardigde de ark van Akaziehout, twee en een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Hij overtrok van hem van binnen en buiten met goud en maakte er een gouden lijst omheen. Hij goot er vier gouden ringen aan, voor elke kant twee. Ook maakte hij draagbomen van acaciahout die hij met goud overtrok. De draagbomen stak hij aan de ringen aan de zijkanten van de ark om deze te dragen. Hij maakte een deksel van goud, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. De kandelaar voor in de tent van samenkomsten vervaardigde hij uit goud. Uit één stuk maakte hij de kandelaar. Voetstuk, schnacht, bloemkelken, knoppen en bloesems waren alle uit één stuk gemaakt. Zes armen kwamen uit aan de zijkanten. Drie armen uit de ene kant, drie armen uit de andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, knoppen en bloesem. En de drie bloemknelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, knop en bloesem. Al dus aan de zes armen van de kandelaar. Aan de schacht van de kandelaar vier bloemknelken in de vorm van amandelbloesem, knoppen en bloesem. En één knop onder het eerste paar armen. Een knop onder het tweede paar armen en een knop onder het derde paar armen. Het geheel was gemaakt uit één stuk goud. Ook maakte Bezaël zeven lampen voor de kandelaar. Ook het altaar, het koperen, waspekken en al het weef- en borduurwerk maakte Bezaël... volgens de voorschriften van de eeuwgen. Psalm 27, een psalm van David. Yahweh is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? Yahweh is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaadoeners op mij afkwamen, om mijn levend te verslinden. Mijn tegenstanders en mijn vijanden struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit... Toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van Yahweh verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van Yahweh al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van Yahweh te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heeft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen, onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor Yahweh. Hoor, Yahweh, mijn stem als ik roep, wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Yahweh, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw diena niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, God van mijn hel. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar Yahweh zal mij aannemen. Yahweh, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad. Omwille van mijn belagers, geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van Yahweh zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op Yahweh, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht Opjave. Zoals jullie ook weten is afgelopen woensdag Marinda haar vader overleden. dank allemaal voor jullie meeleven. Hij zag er ook naar uit om te sterven. Ook al was hij nog maar 60 jaar oud. Dus hij op een gegeven moment ook tegen me. Weet je Martijn, ik zou er niet aan moeten denken dat ik weer beter word. En dat ik weer helemaal het arbeidsproces in moet. Ik heb eigenlijk afscheid genomen van het leven. En ja, ik zie er naar uit om te sterven. Ja, je wordt dan wel extra stilgezet bij wat echt belangrijk is in het leven. Want het is goed om te weten dat je Yahweh mag dienen en dat Yeshua je zonde heeft vergeven. Dan kun je leven, maar ook sterven. Het bijbelgedeelte wat we gelezen hebben gaat over het dicht bij God leven en leven vanuit een vast vertrouwen. De liederen die we met elkaar gaan zingen sluiten hierbij aan. Het eerste lied zal zijn Mijn waarde ligt niet in bezit van Christian Verhoed. Het tweede lied Adonai Ira. dan door uw genade vader. Give thanks with a grateful heart, kom tot de vader. My refuge. Uh, grote is uw trouw, o Heer en Jehovah, onze vreugde. En Het kinderlied, zie de zon, zie de maan. En dat gaat over worden en geloven als een kind. We beginnen met Matthäus 18, vers 1. Yeshua heeft net voor een grote menigte gesproken. En ineens komen de discipelen naar hem toe en die vragen aan hem: Van Yeshua, wie is nou de belangrijkste in het koninkrijk? En als je gaat kijken in de grondtekst. Er staat als eerste dat het dus de leerlingen zijn. Dus de mensen die met hem meegelopen hebben al die tijd. Net als wij eigenlijk. En die willen weten wie de meeste invloed krijgt. Heel frappant, want je zou zeggen van na al dat onderwijs dat je ziel gegeven heeft. Is eigenlijk de invloed eigenlijk het laatste wat je van hem leert. Het gaat niet zozeer over de invloed, denk je dan. Maar goed, het zijn net mensen. Net als wij. En af en toe dan komen bepaalde dingen naar boven. En dan moet je dan tegen vechten. Zoals Paulus ook zegt, jongens, luister, het wordt vernieuwd in uw denken. En dat vernieuwen, dat stopt niet. En wat doet Yeshua dan? Die roept een kind. En hij pakt dat kind beet. En hij zet dat midden in de kring van de discipelen met wie hij aan het praten is. Dan is er iets bijzonders. Het is jammer dat het in het Nederlands constant overal vertaald wordt met kind. Maar in de grondtekst is er wel duidelijk een verschil. Want het kind wat hij pakt, dat is wel een klein kind... maar er staat wel bij, het is een onderwezen kind. Een onderwezen kind in de Torah. Dus ik denk, ja, misschien een jaar of tien, elf, twaalf... ik denk dat de kind is die nog niet zeg maar, dus de paar mitzvah gedaan heeft... want dan is het een volwassene... maar dat het dus een kleine jongen geweest is... die al wel heel veel onderwijs in de Torah heeft ontvangen. Dus weet wat er in de Torah staat... En dat is wel cruciaal, vind ik. Hij pakt niet zomaar een kind, maar hij zegt... nee, ik pak een kind wat onderwezen is in de Torah... en hij zegt daarbij, voorwaar ik zeg u... als u zich niet verandert... en dat was wel duidelijk... want ze waren nog steeds bezig met de invloed die ze konden hebben in het Koninkrijk der Hemelen... waar het niet om invloed gaat. Als jullie niet veranderen... en als jullie niet worden als de kinderen zoals dit kind, dan kun je het koninkrijk de hemelen niet binnengaan. Beslist niet, zegt hij. Dus niet zomaar. Nee, het kan gewoon niet. Als je niet verandert, als je het niet wordt, zoals dat kind... wat onderwezen is in de Torah... dan kun je gewoon niet meer binnenkomen in het koninkrijk. Nou, dat moet een behoorlijke schrik teweeg hebben gebracht... bij de discipelen die bezig waren van wie krijgt nou de meeste invloed... In het koninkrijk. Wie van ons is nou de belangrijkste? Wie van ons gaat straks de leiding nemen over het koninkrijk? Nou, het voorwaarde staat eigenlijk amen. Wat wij regelmatig gebruiken hè, als bekrachtiging. Ook als einde van tegenspraak staat er in de grondtekst. Dus als je op een gegeven moment ergens op amen zegt. Dan verwacht je eigenlijk niet meer dat iemand nog een tegenspraak geeft. En dan omkeren of bekeren. Dus het veranderen gaat echt over het omkeren van je oude leven en gaan leven zoals God wil. Dan zegt hij iets heel belangrijks erachteraan. Wie zich zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen. Nou, daar zaten ze niet op te wachten, denk ik. Ik denk niet dat ze dit voor zich hadden toen hun vroegen van wie zal de belangrijkste worden in het Koninkrijk der Hemelen. Daar hadden ze niet in hun hoofd, ik moet worden als een kind. En dat zal dan de belangrijkste zijn. En dan gaat het met name dus om zich te vernederen als een kind. En dan gaat het over het kleinere maken. Dus niet zoals wij dat vernederen. Vernederen is bij ons verschrikkelijk negatief. Als je iemand vernedert, dan maak je hem eigenlijk... tot een lachwekkend iets voor iedereen. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Wat hij bedoelt is dat ze zich kleiner maken. Dus bescheidener zou je bijna zeggen. Ze gaan de eer brengen waar die hoort. En niet bij zichzelf. Dus je kijkt niet in de spiegel, maar je geeft iemand anders, geef je eigenlijk de eer. En dat was de bedoeling. Dan zegt hij erbij, wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Nou, dan wordt het helemaal spannend, want dat betekent als je dus zo'n kind ontvangt... dan ontvang je dat kind eigenlijk niet, maar dan ontvang je dus Yeshua. Ik denk dat die mannen die die vraag gesteld hebben... ik denk dat ze echt een beetje op hun benen hebben, ze trillen daar zo van... wat zegt hij nou allemaal? Dit is totaal niet waar wij mee bezig waren. Hebben wij nog wel een plek in het koninkrijk? Horen wij er nog wel bij? Als we zo geconfronteerd worden met onze eigen uitspraken. En hij zet daar dus iets totaal anders voor in de plek. Wat ze niet verwacht hadden. Een verschrikkelijk mooi stukje krijg je dan. Dan zegt hij. Wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen. Het zou beter geweest voor hem. Als hij een molensteen om zijn hals krijgt. En in de zee wordt geworpen. Nou, ik weet niet of je weet hoe groot een molensteen is. Verschrikkelijk groot, dat gaan we zo meteen even zien. Het gaat echt over de kleine of de kleintjes. Daar heeft hij het over. De kleine die in hem geloven. Struikelen, dat geeft niet weer wat hij zegt. Hij zegt, het is dus verleiden tot zonde. Pootje haken. En dat gaat echt over op geloofsgebied. Hè? Dus iemand echt een streek uithalen, zodat iemand zijn geloof verliest. Of gaat zondigen in het geloof. Sterker nog, er staat duidelijk bij dat als je iemand die ze moeten vertrouwen en gehoorzamen, wantrouwen geven of dermate zwak maken, dat ze dus iemand in de steek laten. Dus dat is echt iemand dus vals beschuldigen om zo eigenlijk dus iets van het geloof af te pakken. Dat is wat er staat, scandalizo. Dus het gaat niet zomaar over struikelen van je... je, je Legt daar een steentje neer en iemand struikelt erover. Nee, het gaat veel dieper dan dat. Het gaat echt iemand proberen van zijn geloof af te krijgen. Door hele valse dingen uit te spreken of te doen. En dan zegt hij, is het beter als je een molensteen aan je hals gehangen wordt en in de zee geworpen wordt. Zodat je in de diepte van de zee verzint? Nou, dat is heftig. Zoiets, hè? Nou, je snapt als dat om je nek gehangen wordt, dan kom je niet meer boven. Dat is gewoon het einde verhaal. Dat is heel duidelijk. Wee de wereld, de kosmos staat er, dus de wereld in al zijn facetten, vanwege al haar struikelblokken. En dan zegt Yeshua, ja, het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Dat snapt hij wel. Het is gewoon het leven. Zo zijn mensen nou eenmaal, het gebeurt. Maar wee die mens door wie zo'n struikelblok komt. Dus je bent er niet vrij van. Je kunt niet zeggen, ja, sorry... Uh, ik had de behoefte om een struikelblok te leggen, of iemand zwak te maken, of uh, iemand van zijn geloof af te halen. Je komt er niet meer weg. Heel duidelijk. Je komt er niet meer weg. Want hij zegt, weet de mens door wie zo'n struikelblok er komt. Dat geeft hij een heel raar advies, zou je zeggen. Als je hand of je voetje doet struikelen, dus als je hand of je voet ervoor zorgt dat je dus van je geloof afvalt, hak hem af en werp hem van je. Het is beter dat je kreupel, ...of verminkt tot het leven in te gaan, tot het koninkrijk bedoelt hij... ...dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Dus je moet eigenlijk een keus maken. Iets doet jou struikelen, hak het af. Hij gebruikt hier het voorbeeld hand en voet... ...maar het kan natuurlijk van alles en nog wat zijn... ...waardoor je dus afgetrokken wordt van het koninkrijk de hemelen. En dan zegt hij het beter dat je op de een of andere manier verminkt raakt... Dat je ergens afscheid van neemt als dat je dus volledig in het eeuwige vuur geworpen wordt. Dat betekent dus dat je dus keuzes moet maken. Hè? Radicale keuzes. Het gaat niet over dingen, maar dit zijn echt dingen die je zeer doen. Die je pijn doen zelfs verschrikkelijk. Als je oogje doet struikelen, ruk het uit. Werp het van je. Het is beter voor je met één oog tot het leven in te gaan... dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Dat is eigenlijk idem wat hij daarvoor zegt... Dan weer iets, ja daar moet je echt bij stilstaan ik. Hij zegt als je een van deze kleine veracht, kijk uit wat je doet. Hun engelen staan voor het aangezicht van Yahweh. Dat is niet zomaar hè. Dit gaat dus over de kleine in het geloof. Als je die veracht, of als je die probeert laten struikelen... als je die dus iets aandoet, waardoor ze dus geraakt worden in hun geloof... ...hun engelen vertellen het rechtstreeks aan de vader... ...want hun staan voor het aangezicht van Yahweh. Altijd. Dus niet af en toe, als ze tijd hebben. Ze staan daar altijd. Waarom staan ze voor het aangezicht? Zodat ze dus het kunnen vertellen aan de vader... ...wat er gebeurt met zijn kinderen. Ik vind het zo ontroerend... ...dat de Almachtige, de schepper van hemel en aarde... Ons engelen geeft die voor zijn aangezicht staan en die zo ook de connectie onderhouden. Natuurlijk, we kunnen zelf ook de connectie onderhouden, maar we hebben ook engelen in de hemel die daarvoor zorgen. Het staat er gewoon. Het is niet iemand die het zegt, het is een sure die het zegt. De zoon van God die zegt dat dit gebeurt en dat dit een realiteit is. En dat geeft ook een stukje ontspanning, denk ik. Wij hoeven niet alles zelf te regelen. Nou, wat staat er dan? Dan gaat het dus over geringschatten, neerkijken op. Dus echt in je hart zeggen, of misschien wel uitspreken zelfs, dat je iemand veracht. Want, zegt hij erbij, de zoon des mens is gekomen om zalig te maken wat verloren is. En dat gaat hij dan concreet maken door een voorbeeld van 100 schapen. Hij zegt, als iemand honderd schapen heeft en hij is er eentje kwijt, ze staan er nog steeds 99. Je zou bijna zeggen... Uh, Moest luisteren, dan blijf je bij de 99, want je wilt niet dat er nog eentje kwijtraakt. Dus laten we alsjeblieft zorgen dat die 99 bij elkaar blijven. Nee, zegt hij, dat doe je niet. Je gaat het verloren zoeken. Dat is een echte herder. Die zorgt dat de 99 veilig zijn. En die gaat de bergen in om het afgehaalde schaap te zoeken. En als hij dat vindt, dan is hij daar blijder over. Als over die 99 die netjes keurig bij elkaar bleven. En die niet afgedwaald zijn. En zo is het ook niet de wil van uw vader, die in de hemel is, dat een van deze kleine verloren gaat. Dus zo wordt er ook naar gekeken. Dus hij gaat op zoek naar degene die dus afdwalen. Paulus zegt in 1 Corinthië 13 vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Het deed alles als een kind, maar toen hij een man geworden was, heeft hij dat afgedwaald. Afgelegd. Heeft hij dat toen niet gedaan? Heeft hij dat eigenlijk aan de kant geschopt? wel geschopt, een raar woord. Hebraïe 5, vers 11. immers ieder die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Een baby staat er in de King James vertaling. Nou, wat staat er nou? Paulus heeft het over een kind wat niet in de Torah is onderwezen. Dat is een ander woord als waar we het net over hadden. Zonder enige ervaring. Dus iemand die dus niks heeft met het woord eigenlijk. Hij zei, en dat heb ik aan de kant gelegd. Want ik werd op een gegeven moment werd ik dus wel opgevoed in de Torah. En ik werd een man. En dat is natuurlijk in het Joodse al heel snel. Hè, 13 jaar zijn ze dus verantwoordelijk voor hun geloofsleven. Dat doen ze bar mitzwa. En meisjes nog eerder. Hè, een jaar eerder. Op 12-jarige leeftijd. Nou, daar kun je bijna niet over praten hier in Nederland. Dat is gewoon iets raars. Dat een meisje van twaalf jaar al verantwoordelijk zou zijn voor haar eigen geloofsleven. En daarin dus de juiste keuze zou kunnen maken. Dat is wel bijbels. Dan gaat het over logos, het gesproken woord. Dus iemand die ondervaren is in het gesproken woord van de gerechtigheid, van de toestand die aanvaardbaar is voor God. Dat is rechtvaardigheid. Dus is niet de rechtvaardigheid die wij definiëren, het is de rechtvaardigheid die God definieert. Daar gaat het om. Deuteronomie 6 vers 1, maar waar gaat dat dan om? Dit, de Torah, zijn de geboden, de verordeningen, de bepalingen, die Java uw God geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Dat is de opdracht die Mozes moet doorgeven aan dus de Israëlieten en ook daarmee aan ons. Want als wij geënt worden op het volk, dan zijn wij dus ook al die geboden onderhorig. Nou, wat gaat het dan om? Het zijn de mitzvah, de wetten in de Torah. De voorgeschreven taken, de ordeningen, de besturingen die Yahweh aangeeft wat verordineerd wordt. Dat zijn allemaal een beetje oudere woorden die wij niet zozeer meer kennen. Maar het is dus gewoon om ze te doen, om dus de geboden te onderhouden die Yahweh wil dat wij houden. Het is geen hobby, het is niet een joods gedoe wat wij doen. Nee, het is gewoon voldoen aan de wetten die hij gegeven heeft op zijn erf waar hij wil dat wij leven. Het zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort erfverscheidingspaaltjes waarbinnen je dus vrij bent. Daarbuiten heb je een groot ravijn. Je wil niet dat iemand in het ravijn valt. Dus je hebt een omheining meer met allemaal paaltjes, de geboden, de verordeningen en de bepalingen. En blijf je daar binnen, dan heb je de vrijheid. Nee, zeggen de mensen, we willen die paaltjes weg, want we willen zelf bepalen. En dan storten ze in het ravijn. Ze zeggen, nou, dat is gemeen, zeg, dan staat er een ravijn. Ja, dat is je eigen keus. Je hebt vrijheid binnen de afpalingen die Yahweh opgegeven heeft, en niet daarbuiten. Opdat u Yahweh, uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, opdat uw dagen verlengd worden. Nou, dit is ook al zo'n ontzettend mooi iets... dat wij zegt, we moesten luisteren, het gaat over u... het gaat over je kind, het gaat over je kleinkind. Maar als je kind op een gegeven moment u wordt... dan is het voor hem zijn kind en zijn kleinkind. Dus het gaat gewoon generatie op generatie, het gaat gewoon door. Het stopt niet. En dat heeft hij voorzien. Hij wil dat het van generatie op generatie doorgaat. En dat ze op zijn erf blijven. Opdat ze leven... En dat hun dagen verlengd worden. Luister dan, Israël. En neem nou deze dingen in acht. Dan zal het u goed gaan. En zult u zeer talrijk worden. Zoals Yahweh de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Nou dat luister dan, dat is dus het schema. Aandachtig luisteren om te doen. Wij hebben die koppeling niet zo hè. Wij hebben dus luisteren. En dan bepaal je, ga ik het doen of ga ik het niet doen? De Hebreeuwse manier is van me luisteren: als je luistert, dan luister je om het te doen. Als je het niet doet, dan zeggen de Hebreeërs, die zeggen van, heb je het niet gehoord dan? Jawel, jawel ik heb, nee, maar je hebt het niet gedaan, dus je hebt het niet gehoord. Nou, die koppeling die kennen wij eigenlijk niet. Het is ook niet elk Hebreeën die zo doet, dat lees je ook in de Bijbel, er zijn ook heel veel afgeweken... Maar dat is eigenlijk wel de bedoeling van het Shema. Je luistert om het te doen. En je houdt het, je bewaakt het ook. Dus het is niet zo van me want we gaan heel nauwgezet die geboden houden, maar je gaat ze ook bewaken. Je gaat ook zorgen dat ze dus nageleefd blijven. Nou, dan kom je dus bij het Shema, wat we altijd zingen. Hè? Luister Israël, Jabe, onze God, we is één, Heeghad nummeriek één, er zijn er tegenwoordig die zeggen, nee, had, dat is dan een samengestelde eenheid. Dat is niet Hebreeuws. Het staat er gewoon niet. Heel apart dat, dat, dat toch dominees dat verklaren. Dat het dan, blijkbaar toch een soort drie-eenheid kan inhouden. Het is niet Hebreeuws. En daarom zult u, ja, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. We lezen het elke sabbat, lezen we het voor, hè? Wat staat er nou? Lief hebben met heel je hart, dat is je morele zelfdenken en weten. Dus dat gaat echt over je verstand. Hè? Dus dat is een keuze die je maakt. Het is niet ons hart, van, dat kan op en neer fladderen. En, uh, nee, het gaat echt over het morele denken en weten. Dus echt over je verstand. Neves de geest, hè, wordt ook wel meegemaakt. Innerlijke zelf, emotie en passies. Nou, die moeten ook onder het beheer van God staan. Die moeten niet de ene kant en de andere kant opvliegen... Net gelang hoe je emotie is. Nee, ook je emoties. Paulus zegt dat ook. Hè? Je emoties en alles moeten onder je verstand gebonden zijn. Je verstand moet heersen over jouw lichaam. En ook over jouw emoties en over jouw passies. Want je verstand moet gericht zijn op God. En op alles wat hij wil. En daaraan beantwoord je. Met heel je hebben en houden. Dan heb je een woord, ik kan het niet uitspreken. Maar ot lichamelijke rijkdom en macht is dus eigenlijk alles wat je hebt. Alles wat je verworven hebt, zeg maar, dat stel je ten dienste van Yahweh. Deze woorden, dus de hele Torah die ik, Yahweh, uw hele gebied, moeten in uw hart zijn. Dus die moet je eigenlijk op je hart binden. Je moet ze je kinderen en erover spreken. Als je in je huis zit, als je over de weg gaat, als je neerlegt en als je opstaat. Met andere woorden, het is altijd overal. Er is geen enkele plek op aarde waarvan je kunt zeggen... en nu ben ik vrijgesteld van zijn geboden. Nu kan ik dus doen wat ik wil, want hij ziet me niet of hij hoort me niet of wat ook. Nee, hij heeft het al allemaal op laten schrijven. Alle mogelijkheden die er zijn, zijn hierin vastgelegd. Dus je hebt geen ontsnapping. Altijd en overal zul je moeten beantwoorden aan de geboden van JAW. Inscherpen, dat is wat je moet doen. Er staat zelfs piersen bij... Ook in die tijd werd dat gedaan. Hè? Dus er waren heel veel vlokken die dus ook... piercingen en tatoeages en zo. En dat is eigenlijk wat er staat ook. van Je moet het eigenlijk inscherpen. Ze mogen het nooit meer vergeten. Als je dat goed op een goede manier gedaan hebt. Aangeven, betuigen en verklaren. Het is niet alleen zijn, maar erover spreken... maar je moet het ook uitleggen aan de kinderen. Het is niet zo dat het dus een, een koude overdracht moet zijn. Nee, het moet een warme overdracht zijn. Je moet het ze voorleven en je moet er... ...betekenis aangeven. De dingen van ja, we hebben betekenis... ...die zijn niet zomaar, die volgen we niet zomaar na. Nee, ze hebben een doel. En dat doel is dat je dus dichter bij ja komt. U moet ze als een teken op uw hand binden... ...en ze moet als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Nou ja, wij kennen dat niet zozeer... ...maar als je dus in Israël komt... ...of ook wel misschien in Antwerpen en zo in Amsterdam... ...dan wordt dat letterlijk gedaan. Een merkteken op je hand... En op je voorhoofd. Nou, hier zie je dat, hè? Dan heb je ze dus een kastje op hun hand. Op hun spierballen, zeg maar. Dus dan wordt op een speciale manier wordt dat gewikkeld rond de hand en de arm. En hier in dat kastje, daar zit een, een stukje uit met de wet erin. En ook op het voorhoofd, daar zit ook zo'n kastje, wordt ook op een speciale manier vastgebonden. En zo doet een jongen dus ook barmitswaan. Die leren, het. ook met het wikkelen wordt er een gebed uitgesproken. Ook met het, die voorhoosband. En waar gaat het om? Dat dus zijn woord letterlijk op je kracht, gebonden is je spierballen, en op je denkvermogen. Dat is eigenlijk wat ze dus uitbeelden. Het is niet zo wat heel vaak gezegd wordt. Ja, de joden die denken van dat dit voldoende is. Ze zijn echt niet dom hoor, die mensen. Ze zijn verschrikkelijk slim. Dus ze weten, nee, God bedoelt dus dat het over het verstand gaat. Maar wij willen het ook zichtbaar laten maken. Wij willen het ook zichtbaar dat iedereen weet, van we moest luisteren, dit is een letterlijke vervulling van wat er staat. En natuurlijk snappen we ook dat God ook bedoelt dat we dat ons denken in zijn dienst stellen en dat we ook onze kracht in zijn dienst stellen. Maar als eerste doen ze het letterlijk. God heeft dat gezegd, dus we doen het. U moet ze op de deurposten van uw huis schrijven en op uw poorten. Ook dat doen ze letterlijk met een Messouza. Die wordt dus aan de een kokertje, waar ook de wet in geschreven staat, wordt aan de deurpost bevestigd. Eigenlijk elk onderkomen waar je bent of waar je verblijft, bij de ingang of de entree wordt dan zo'n kokertje gehangen. Waarom? Omdat God herdacht wil worden. Overal waar je komt, waar je je thuis voelt, daar moet je herinnerd worden aan Yahweh. En het werkt ook nog in jouw denk-, gevoels- en droomwereld. In jouw doen en laten, in jouw komen en gaan, je liggen en opstaan. Al die gebieden worden eigenlijk afgeperkt door ook een letterlijke herinnering aan wat hij gezegd heeft. Kortom, ook weer in je totale leven, in jouw volledige jouw zijn. Dus alles wat jij hebt, alles wat jij representeert, wordt eigenlijk ingekapseld door de herinnering aan Yahweh. Genesis 28, vers 18. Dan gaan we kijken van... toen zegt natuurlijk, Toe vroeger, ik wil dat je dus die herinneringen hebt. Dat maken ze heel concreet. Ze maken er gedenkstenen van, gedenktekens. Jacob is een van de eerste die dat doet. Jacob die moet vluchten voor zijn broer Esau. En die slaapt ergens op de berg. En hij neemt een steen. Daar maakt hij een hoofdkussen van. En hij heeft een hele wonderlijke droom die nacht. En hij wordt wakker. En dan zet hij die steen rechtop. En dan maakt er een gedenkteken van. En dan gooit er olie overheen. Matseba staat er. Een monument of een pilaar. En dan een soort zalfolie die er overheen gegooid wordt. En dan geeft hij die plaats. geeft hij de naam Bethel. Huis van God. Omdat hij dus gezien had waar de engelen... Die gingen op een ladder heen en weer tussen de aarde en de hemel. De naam daarvoor was amandelboom, lus. Maar vanaf dat moment heet hij dus Bethel, huis van God. En hij legt een gelofte af. Hij zegt, als God met mij zal zijn, mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, mijn brood zal geven om te eten, kleren om aan te trekken. En als ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal Java mij tot een god zijn. Dat is volledig... Hij stelt eigenlijk gewoon een soort voorwaarde. Hij zegt niet, niet hier zo van mijn sluisteren: ik ga ja bij dienen. Nee, hij zegt: ik besluit pas als ik terugkom en aan al deze voorwaarden zijn voldaan. Dan zal ja bij mij tot een God zijn. Ik vind het best ruig. Als klein mensje om dan te zeggen: mijn sluister, ik stel u een aantal voorwaarden. En als u aan die voorwaarden voldoet, oké, okay, dan geloof ik dat u mij tot een God kan zijn. Het frappante is dat je dus ziet in zijn verdere leven dat hij constant tot Jawe roept. En dat hij erkent van ja, u heeft mij steeds geholpen. Ook tegen Laban. Laban heeft twintig keer zijn loon veranderd. Hij zegt, als u niet bij mij was geweest, dan was ik berooid. was ik weggetrokken. Dus hij zegt dit wel als een soort voorwaarde. Maar je ziet dat hij in zijn verdere leven dat Jawe al tot zijn God is. En dat hij dus die beslissing al gemaakt heeft. Maar toch, er staat hier, hij legt een gelofte af. Als u mij tegemoet komt, u beschermt mij, u geeft mij eten en kleren, ik zal in vrede terugkeren in het huis van mijn vader, dan zult u mij tot een god zijn. En hij verbindt daar ook beloftes aan. Dus hij zet die steen overeind als een gedenkteken en hij zegt, moet luisteren, dit zal een huis van god zijn. En dat is dus de berg Sion, waar de tempel op gestaan heeft. Dus je ziet dat de belofte die hij uitspreekt een veel grotere impact heeft als wat hij zelf gedacht heeft. Want daar heeft dus gewoon het huis van God gestaan. En alles wat u mij geven zult, zegt hij, zal ik u zeker het tiende deel ervan geven. En let wel, er was nog geen tempel. Dus deze beslissing is dus de instelling van de tiende. Dat is voordat er een tempeldienst was. Nou, onze naam van de gemeente is ook hiernaar vernoemd. Hè? Even, steen, opgerichte steen, gedenkteken... Tussen Jaren en ons. Nathan geven instellen en het tiende, het tiende deel. Genesis 31, vers 45, ook weer Jacob. Neemt de steen en zet die overeind als gedenkteken. Dus op het moment dat hij dus wegtrok van Laban en dat Laban hem achteraan komt, en dat ze dus een gesprek hebben en Laban verwijt hem dat hij dus alles meegestolen heeft. En dan zegt Jacob: moest luisteren, zo gaan we niet uit elkaar. We zetten een gedenkteken op. Ze maken er een grote steenhoop van en ze sluiten een soort verbond. En het verpante is dat dus Laban, die noemt hem Jega Sahaduta, getuigenis in het Aramees. Maar Jacob doet precies hetzelfde. Die noemt hem Giliad, maar dat betekent ook getuigenis in het Hebreeuws. Het is wel apart dat ze dus gewoon een gedenkteken neerzetten en een afspraak maken. Moest luisteren als wij dus onderweg gaan naar de andere. En we komen dus hier bij, die, bij dit gedenkteken. We trekken dat gedenkteken niet voorbij met wraakgevoelens in ons hart. Dat is de afspraak die ze maken. Dus daar is dat gedenkteken voor. Dus er staat een hoop stenen. En zo gauw je dus bij die hoop stenen komt, dan realiseer je... Oh, wacht even. We hebben die hier neergegooid, omdat we dus besloten hebben... dat we niet met wraak in ons hart deze hoop stenen voorbij zullen gaan... om de anderen te ontmoeten. Heeft het gewerkt? Nou, dat weet ik niet. Het staat eigenlijk niet zozeer in de Bijbel of... Jacob en Laban een goede relatie hebben gehad nadien. En dat ze dus nooit daar voorbij zijn gegaan met uh, vreemde gedachten in hun hart. Goed, het was wel de bedoeling. Mozes doet het ook, Exodus 4, vers 24, vers 4. Hij schrijft alle woorden van Java op. En hij staat s'mores vroeg op, bouwt onder aan de berg een altaar, waar we het net over hadden. En richt daar twaalf gedenkstenen op. En geen dertien. Dat is ook best wel apart. Want Jozef was in tweeën gedeeld. Even met Menassen waren twee stammen geworden. En toch maakt hij geen dertien gedenkstenen, maar hij doet er twaalf. Waarom nou? Levi. Levi was al het gedenkteken van Israël voor het aangezicht van Jare. Dus die had geen steen nodig. Dat waren al levende gedenkstenen voor zijn aangezicht. Vandaar dat hij dus twaalf stenen opricht voor de twaalf stammen van Israël. Misbeach, een offerplaats en ook weer de dus spilaren. Exodus 28 vers 12, dan wordt het nog... Veel persoonlijker zou je zeggen. Dan moet de hoge priester moet twee stenen op zijn schouder dragen. Met de namen van de Israëlieten erop gegraveerd. Of erin gegraveerd zeggen ze zelfs. Ook als gedenkstenen. Dat is zo ontzettend mooi. Dus hetzelfde betekenis. En hij moet die namen erop schrijven. opdat ze dus herinnerd worden door Yahweh. Apart hè? Dat Yahweh het nodig vindt dat dus die namen voor zijn aangezicht komen dat hij eraan herinnerd wordt. Je zou toch dus zeggen, maar hij is de Allerhoogste. Hij heeft toch geen herinnering nodig? Hij heeft toch geen, geen oproep nodig om ergens aan herinnerd te worden? Ja, duidelijk wel. Hij wil dat namelijk. Hij wil gewoon dat dus zijn gedachten erop gericht worden, zodra hij dus voor zijn aangezicht komt. En de hoge priester moet dat doen. Nou, wat blijkt nou dat God dus gewoon een soort zintuigen heeft? Ik heb het tussen aanhalingstekens gezegd, want hij ziet. staat er in Deuteronomie 26, 7. Wij riepen tot Jahwe, de God van onze vader, en Jahwe hoorde onze stem en hij zag onze ellende. Net als wat hij dus in Egypte ook, hij zag wat er hun allemaal overkwam. Onze moeite en onze onderdrukking. Hij hoort, 2 Kronieken 6, 21. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël... ...die ze op deze plaats zullen bidden, zegt Salomo. En luister vanuit uw woonplaats in de, in de hemel. Luister en vergeef. Hij ruikt, Exodus 29, vers 18. Moeten ze een brandoffer, een aangename geur voor Java staat er. Dus hij ruikt gewoon. Hij proeft, Jeremia 17, vers 10. Ik, Yahweh, ja, de grond het hart en beproefde de nieren... ...en dat om ieder te geven over zijn wegen over de inkomsten de vrucht van zijn daden. Hij voelt, op zo'n 95 vers 10, 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Dat is ook een emotie die hij heeft bij wat er gebeurt met zijn volk. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart. En zij kennen mijn wegen niet. Apart, hè? Dat de Allerhoogste ook deze zintuigen heeft. Wij hebben ook zintuigen. Zien geeft herinneringen, zegt Jozef 4, vers 5 en 6. En Jozef zei tegen hen, ga voor de Ark van en God naar het midden van de Jordaan, dat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens aantal van de stammen van Israëlieten, zodat het een teken is onder u. Waarom? Omdat als uw kinderen morgen vragen stellen, waarom is deze steenhoop dat je het verhaal vertelt? Wat heeft God gedaan in ons leven? Dat is de bedoeling van de gedenksteen. Geluid geeft herinneringen. Psalm 89 vers 16. Belzalig het voor dat de klank van het bezuin kent. We hebben het vanmorgen nog gedaan. En daar staat de chauffeur. Zij wandelen, Yahweh, in het licht van uw aangezicht. Reuk geeft herinneringen. Leviticus vers 5 vers 12. U moet tenslotte de hele ram op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer voor Yahweh, een aangename geur. Het is een vuuroffer voor Yahweh. En zo zitten wij ook in elkaar. Wij hoeven soms ook maar iets te ruiken. En je zit weer terug... ...in een gebeurtenis of situatie die misschien al heel lang geleden daar plaats heeft gevonden. Zo werkt het gewoon. Proeven geeft ook herinneringen. Psalm 34, vers 9. Proef en zie dat ja, waar goed is. We hebben het gewoon mogen proeven vanmorgen. Het gaat er niet om dat wij die herinnering doen en dat wij dus zijn woorden opvolgen. Het gaat er ook om dat we echt moeten proeven ook dat hij goed is. Dat hij ons die vruchten geeft... En dat hij zo genadig is dat wij eten en drinken krijgen van hem. Dat is ook proeven en zien dat hij goed is. Voelen geeft ook herinneringen. Matthäus 14, vers 36. En ze smeekten hem alleen maar de zoon van zijn bovenkreet te mogen aanraken. En ieder die hem aanraakte, werd gezond. En hier staat zoon, maar er staat dus tzitzit. Het zijn dus de tzitzit die ze aanraakten van Yeshua. En raakten ze die aan, dan werden ze gezond. En waarom de tzitzit? omdat dat herinnert aan de naam van de Allerhoogste. Gedenkstenen herinneren aan het geloof en aan Gods daden. Dat is de bedoeling. Bijbels opvoeden, dat doe je aan de hand van gedenkstenen. Dat staat in de Torah. Ik heb er zelf ook eentje gemaakt. Vragend, Deuteronomie 32 vers 7. Denk aan de dagen van vroeger tijd, let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen... Zo hoort dat althans te zijn. Vraag het uw oudste, zij zullen het u ook vertellen. En waar gaat het dan over? Over de dingen die God gedaan heeft in hun leven. Onderzoekend, Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van Jawe verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van Jawe. Zo mooi dat de psalm vandaag Psalm 27 was. We hebben nieuwe Maan mogen vieren. Daar komen dus een aantal dingen terug. We hebben Psalm 27 mogen lezen... Nou, er is niks bij geval, denk ik. Al de dagen van mijn leven om de liefelijkheid van Javud te aanschouden en te onderzoeken in zijn tempel. Lerend, Deuteronomie 5 vers 1, Moos riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten dagen van u spreek. U moest leren en nou het in acht nemen. Vertrouwend, want als je dat doet, vragen, onderzoeken, leren, dan ga je vertrouwen opbouwen. Psalm 71 vers 5 en 125 vers 1. Want u bent mijn hoop, Heere Yahweh, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. En wie op Yahweh vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En dan opkijkend, want dan ga je opkijken naar degene die je vertrouwt en die alles eigenlijk voor je doet. Psalm 121 vers 1 en 2. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, een gedenkteken is niks met, een, met iets wat is ook echt letterlijk is. Net zoals de Hebreeën dat doen, wat Jacob deed met die steen, hij richtte wat op. Mozes deed het en er zijn heel veel voorbeelden, ik heb er maar een paar gepakt. Dus ik ga ook iets letterlijks neerzetten. En dat is dit, een Volvo. Dat waren de letters. Wij hebben jaren in zo'n Volvo gereden. Er zijn natuurlijk wat nieuwere op de markt, dus ik heb twee nieuwere. De bedoeling is dat elke keer als je een Volvo ziet, dat je herinnerd wordt aan het woord van God. Niet aan mij, maar aan die woorden die ik net geschreven heb. Dat moeten we doen. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling van een gedenksteen. Dat je dus je ziet iets en dat je herinnerd wordt aan de daden van God. Dat is de bedoeling. Het gaat niet over die Volvo. Het, gaat, het is een geheugensteuntje voor jezelf om gericht te worden op de dingen die God van je vraagt. Dat is de bedoeling. De oproep. Als je hoort, als je ruikt, als je ziet, als je voelt, als je proeft, wat dan? Waar gaat het dan om? Dan gaat het over dat je je realiseert dat als je een van deze dingen al doet, dat ja, wel goed is, want hij heeft daarvoor gezorgd. Het zijn zijn zintuigen die aan ons toevertrouwd zijn. Ja, dat is zoiets moois. En wij hebben meegemaakt, dat dus de dan kom je bij die orthodoxe Joden en die doen dat ook echt. Alles wat ze, Als ze iets gaan eten, dan wordt er een gebed uitgesproken. Een dankgebed, omdat hij ze in staat stelt om iets te eten. Als ze wat gaan drinken, idem dito, als ze naar het toilet gaan zelfs. Overal hebben ze een dankgebed voor. En ik sprak mijn verbazing, over, met name over het toilet gaan. Ik denk nou, ik vond dat zo banaal. En hij zegt ineens tegen mij, het moet eens een keer niet lukken, zegt hij. En als het dan weer wel lukt... Hij zegt: dan dank je echt God in je hart. Want dan weet je van, als het echt fout gaat. En het is zo. Wij zijn zo gemakzuchtig opgevoed eigenlijk. Dat al die dingen die wij gedachteloos doen en tot ons nemen, daar staan hun bij stil. Dus jij maar, ho eens even. Daar heeft hij voor gezorgd. Dus het eerste wat ik doe, is voordat ik wat neem of voordat ik wat onderneem, dan dank ik hem dat ik daarvoor in staat ben. Ja, ik vind het een geweldig mooie... Gedachte. Hebrê 3, vers 7. Waarom? Daarom zegt Paulus, zoals de Heilige Geest zegt, een aanhaling uit Psalm 95. Heden, overal waar je dit maar hoort, indien u zijn stem hoort, verhep uw hart niet. Zoals gebeurde in de woestijn bij de verbittering op de dag van de verzoeking. Maar ga alsjeblieft te raden bij Hem. Hebreed 3, vers 12. Zie erop toe, broeders en zusters, dat er nooit iemand. Van u een verdorven hart zal hebben. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dat betekent dat we dus ook verantwoordelijkheid dragen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Daar moet je mee begaan zijn. Vermaak elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken. omdat niemand van u verhard zal worden. door de verleidingen van de zonde. En het wordt alleen maar erger, lijkt het wel. De verleidingen worden steeds groter. Want we hebben deel aan de Messias gekregen... als wij tenminste het beginsel van de vaste grond... van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En dat is ook weer een keuze die je maakt in je verstand. Paulus zegt het, ja, het staat er gewoon. Aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden ingaan, zegt Paulus? Aan degene die ongehoorzaam geweest waren. Het is niet zo dat dus degenen die gehoorzaam zijn dat die daar ook bij betrokken werden. Nee, het ging alleen, degene die zijn rust niet in zouden gaan, dat zijn degene die ongehoorzaam waren aan wat er gezegd werd. En dan zie je, zegt Paulus, zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dat was duidelijk. En daar werden ze op afgestraft. Colossense 2 vers 2, opdat jullie hun harten bemoedigd mogen worden samengevoegd in de liefde... En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van de Messias. In wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Nou, hoe moeten wij dan ja weer aanroepen? Als we dit allemaal dus gehoord hebben, wat wil die dan van ons? Hoe moeten wij dat dan handen en voeten geven? Van de week kwamen we een heel mooi stuk tegen. Dat is een stukje, het laatste stukje wat ik nu ga behandelen. Jeremia 2 vers 27. En je leest het. Ik heb het al tig keren gelezen. En ineens gaat het licht op. Ik kan het niet anders verklaren. Ineens zie je wat er dus staat en wat er bedoeld wordt. En het viel zo in de pas waar ik mee bezig was. Met dit worden en geloven als een kind. Dat je zegt van ja, waarom hebben we dat nooit geweten? Het staat er gewoon. Tegen een stuk hout zeggen ze, u bent mijn vader. Tegen een steen, u hebt mijn gebaard. Want mij keren ze de nek toe, zegt Jarek. En ik moest zo denken, wat doen wij? Wij zijn geleerd om te bidden met onze handen samen, in ons hoofd gebogen en wij keren onze nek naar toe. Ja, wij, wij doen niet anders, zo zijn we opgevoed. Wij weten niet beter als dat het zo moet. Dus wij hebben geleerd om dus, zeg maar, onze handen te vouwen, onze nek te buigen. En ja, dan keren wij dus onze nek naar hem toe. En dat staat er gewoon, hè? ik verzin het niet, het staat gewoon ook in de grondtekst. En niet het gezicht staat er. En dat is wat constant in de Bijbel staat. Dat ga ik bewijzen. Op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze: Sta op en verlos ons. Dus zo kijkt JAW ernaar. En dit wil hij niet. Hij wil dat we dus op een andere manier met hem omgaan. En niet alleen als onheil ons treft, maar dat we het gezicht naar hem omhoog heffen, ook als wij dus blij zijn of als er wat. Psalm 28, vers 2 staat: Hij luidde smeekbeden wanneer ik tot ik roep, wanneer ik mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom. We zijn het niet gewend, maar we moeten het wel doen. En we zijn ermee gestart en het is zo verschrikkelijk moeilijk om dus je gedrag te veranderen. Want je gaat beginnen met eten, je bent gewend te bidden en wat doe je? Je valt gewoon weer terug in je oude. En ineens denk ik, nee, dat is niet wat God wil, die wil dat je je handen opheft. En het verpand is, als je dat doet, je hart wordt opgelift. En je gaat hem loven en prijzen. Dat gebeurt gewoon vanzelf, hè? Dat is zo raar dat je dus... Oh, kijk, ja, het is je vader. En je gaat niet naar je vader, althans, zo hoort het niet zo te zijn... dat je naar je vader gaat en zegt van... Luister, mag ik iets hebben van u? Nou, dan zegt hij, joh, het raar, joh, kijk maar aan. Dat is een hele Nederlandse grootte. Kijk maar aan, is het hem spreekt. Dat willen we allemaal. Zou dat bij hem anders zijn? We zijn zijn kinderen. Verblijft de ziel van uw dienaar, Psalm 86, vers 4, tot u... Heren, hef ik mijn ziel op. En mijn ziel is mijn lichaam. Dus alles wat ik heb is mijn ziel. Hef uw handen op naar het heiligdom en loof Yahweh. Psalm 134 vers 2. Psalm 143 vers 8. Doe in de morgen goede tieren uit horen. Want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb. Want tot u hef ik mijn ziel op. 1 Koningin 8 vers 22. Toen ging ik samen over het alter van Yahweh staan. Tegenover heel de gemeente van Israël. En spreidde ze handen uit naar de hemel. Er er 9, vers 5, tegen het avondoffer stond ik op en bij veroortmoediging. Waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd. En ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot Ja van mijn God. Dus ja, hij gaat op de knieën, maar hij kijkt naar boven. En hij strekt zijn handen uit naar boven. Ja, maar dat, is dus het, dat zijn die struikelblokken. Waar we het net over hadden. Het is niet volgens Gods woord. Het is niet wat God zegt. En hun zeggen, moest luisteren. Wij doen allemaal dingen omdat wij zo eerbiedig willen zijn. Hij zegt, ik wil dat je mij bij mijn naam noemt. Jeshua die zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En wat zeggen de christenen? Wij spreken zijn naam niet uit, want wij willen eerbiedig zijn. Hij wil dat zijn naam genoemd wordt. Wie zijn wij om te zeggen, dat doen wij niet, want wij willen eerbiedig zijn. Eerbiedig zijn is gehoorzamen aan de allerhoogste. En gewoon doen wat hij vraagt. En hij vraagt, spreek mijn naam uit. Ik wil dat je mij aanspreekt bij mijn naam. Ik wil bekend worden bij mijn naam. Dat zegt Jeshua ook. Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En hij is weg. Hij staat niet meer in de Bijbel. Hij wordt niet meer aangehaald in de, in de, in de gebeden. Hij is verdwenen. En door wie? Door de paus en zijn consorten. Die vervloekte paus met zijn consorten, zou ik zeggen. Het is gewoon verschrikkelijk. Ze hebben zoveel weggehaald van het geloof en wat God bedoeld heeft. Er is bijna niks meer terug van te vinden. Je moet echt gaan zoeken in de Bijbel om zijn bedoelingen weer terug te halen. Want wij worden er niet bij opgevoed. Ja, dat denken ze. Maar elk heilig huisje wat ze hebben is een leugen. Staat niet in de Bijbel. En ik doe echt een oproep. Het heeft mijn hart en mijn passie, dat merk je waarschijnlijk ook. Ik wil graag zijn naam terug in de Bijbel, terug in het dagelijks leven. Wat hij zegt en wat hij wil. En waar Jeshua dus zijn leven ook voor gegeven heeft. Want hij zegt, ik heb alleen maar uw naam bekendgemaakt bij de mensen. En dan zeg ik, ik las van de week nog een preek, ook van een, een Joodse man. Die zegt dan, ja, nee, het is echt uit eerbied dat wij dus zijn naam niet noemen. En ik denk, man, wat ben je toch ver afgeweken. Wij lopen alleen maar dus in het spoor van de rabbijnen en van de dominees in hun afgoderij. Want anders is het niet. Want als Java zegt, ik wil dat je mij bij mijn naam noemt. En hij staat overal vernoemd. Zelfs de farao noemde hem bij zijn naam. En de afgodische koningen noemden hem bij zijn naam. Mogen wij zijn kinderen hem dan niet bij zijn naam noemen? Het is een struikelsteen om ons weg te halen bij wat hij werkelijk bedoelt. Ezra loofde Yahweh, de grote God, en heel het volk antwoordde... onder het opheffen van hun handen, het hele volk. Yahweh. Amen, amen, amen. Ze knielden en bogen zich neer voor Yahweh met het gezicht Aarde. Yeshua zegt, Lukas 21, vers 28, wanneer u deze dingen beginnen te geschieden... en er doet een hele rij van wat er dus in de toekomst gaat gebeuren... kijk dan omhoog... En heft uw hoofd op. Want uw verlossing is nabij. Ja, dat is toch verschrikkelijk mooi. Dus wat er ook gebeurt. En waar we nu ook mee zitten. En dat is Psalm 91 ook zo'n ontzettende bemoediging. Van als er allerlei hier komen. We zitten midden in een pandemie. Heft uw hoofd op. En alsjeblieft, laten we niet met ons gezicht naar beneden blijven lopen. Maar kijk omhoog. Hef je handen op en je hoofd. Onze verlossing is nabij. Dat is wat Jeshua zegt. Dan ben je 12 vers 12. Paulus zegt, hef uw slappe handen op. Strek de knik in de knieën. Maak rechte sporen voor uw voeten. opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar genezen wordt. Ja, geweldig hè? Ik maak het nu zelf mee jongens. Mijn voet deed het niet meer. Het is gewoon werkelijkheid. Mijn voet deed het gewoon niet meer. Ik kon niet meer gewoon lopen. Ik bleef overal achterhaken met mijn voet, want hij deed niet meer. Hij wordt genezen. Ze zeggen, die zenuwen die herstellen zich weer. En het gaat sneller als dat ze dus ooit vermogen hadden gehouden. Het is zo ontroerend. Elke week weer merken we dus dat het dus een stapje... en ze staan echt nou, Ja, het is gewoon, gewoon verwondering. Ik heb nou gefietst, jongens. Ik heb gewoon gefietst. Het is, het is echt ongekend. Samenvatting. We moeten worden als een in de Torah onderwezen kind. We moeten geloven als een in de Torah onderwezen kind. Dat betekent dat we zijn geboden, zijn inzettingen, zijn bepalingen, zijn verordeningen houden en naleven. Net als zijn eigen volk. Wij zijn zijn eigen volk. We horen erbij. Het is niet zo dat er twee aparte stukken zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Dat er dus één apart gedeelte is voor de Joden en één... Dat is hier op aarde zo. God kent geen antisemitisme. Dat is hem vreemd. Als hij het heeft over een volk, dan zijn we met z'n allen zijn volk. En er zitten geen lepeltjes op. We moeten ze zichtbaar maken in ons leven. Gedenksteken maken over Gods wonder in ons leven. Zodat onze kinderen en kleinkinderen zullen vragen. En vragen aan ons. Opa, oma. Waarom, waarom hangt dat er? Of waarom staat dat er? Waar is dat voor? Wat is de, waar herinnert dat aan? Nou, dan heb je een gelegenheid om te vertellen. Ik vond het heel mooi toen ik nog les gaf. Het was bezuinendag. Ik kreeg geen vrij van school. Alles probeerde, ik kreeg geen vrij. Ik moest gewoon les geven. Het is een sabbat, hè? Het is een feest van God. Het was een christelijke school. Dus wat had ik gedaan? Annemiek had allemaal appeltjes gemaakt met honing. Grote schalen met appeltjes met honing gemaakt in de personeelskamer gezet voor de koffietijd en op mijn bureau met de chauffeur erbij. Een uitleg, een mooi blaadje erbij. Dat is de dag, is dus de eerste dag van het ontstaan van de aarde. Het is een scheppingsdag, daar denken we aan. En nog een aantal dingen, maar goed. In ieder geval, wat gebeurt er? Hij ligt gewoon op mijn bureau. En wat zeggen de kinderen? Ja, je moet ze antwoorden geven als ze vragen stellen... Je mag niet evangeliseren, je mag niet van je geloof vertellen. Maar je moet wel antwoord op hun vragen. Dus wat doen ze? Meneer, Wat is dat nou van apparaat? Ze dat is een blaasinstrument. Een blaasinstrument? moord gezien. Ik zei, nee, dat is een shovaar. Dat is nou toch een chauffeur? Ze dat is een blaasinstrument om God te loven. Een blaasinstrument om God te loven? Noord van hoort. Hoe klinkt dat? Ik heb nog nooit zoveel chauffeur geblazen als op die dag. Overal. Al mijn klassen heb ik dus geblazen. In de personeelskamer. Ik kom daar. En er staan een hele hoop. Die staan er omheen. En te praten. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? En natuurlijk vragen Ja, maar ander. hoe klinkt dat dan? Dat had ik graag horen, jongens. Prachtig. En zo werkt het dus. Je legt dus iets neer wat dus een soort gedenksteen is en mensen gaan vragen stellen. En dan mag je getuigen. Zo werkt het. En wij mogen en moeten getuigen zelfs. Dat staat er in het woord. Volvo. Vragend, onderzoekend, lerend, vertrouwend en opkijkend. Onze handen uitstrekkend naar hem en onze ogen gericht op hem. Amen. Dat een heel mooi lied zingen: Groot is uw trouw, o Heer. Dan wil ik de zegen uitspreken, die ik in zijn naam op u mag leggen. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. Ja, warecha, ja wer verjes maar recha, ja er. Ja wapanaf en licha figuuneka. Hisijaban af lega, shalom. Ja, u en Hij behoede u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en Zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u. En geef u zijn shalom. Amen. En dan willen we besloten Jehovah, ja, wij, onze vreugde. Ja, onze vreugde.